Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne mag niet sneller bij de Europese Unie komen, dat zei premier Rutte. Nederland en andere West-Europese landen willen geen snelle toelating van het land. De Oekraïense president Zelensky had zo'n snelle route wel voorgesteld. Volgens Rutte zitten landen als Albanië en Noord-Macedonië al ruim tien jaar in de wachtkamer voor een lidmaatschap... En zou het niet eerlijk zijn om Oekraïne nu voorrang te geven? Ook zou het land niet voldoen aan de voorwaarden om lid te worden: zoals een stabiele democratie zijn. De politie heeft op de A2 bij Gronsveld, ten zuiden van Maastricht, een truck met oplegger met twee panzerwagens stilgezet. Volgens de koninklijke maréchaussee zit er munitie in de panzerwagens. De maréchaussee en de opruimingsdienst doen onderzoek. Het gaat om twee oude Amerikaanse voertuigen. De chauffeur van de transport is aangehouden. Het kabinet wil op 23 maart de laatste coronaregels schrappen. Je hoeft dan geen mondkapje meer op in het OV. Testen voor grote evenementen vervalt. En gevaccineerde reizigers hoeven geen PCR-test meer te doen bij aankomst in Nederland. Alleen het advies om je handen te wassen en te hoesten in de elleboog blijft. ThinkU stopt met de goedkope tankactie. Omdat de keten 20 jaar bestaat kon je deze week op verschillende plekken in het land voor een spotprijs tanken. En dat zorgde, je raadt het al, voor chaos. Veel tijd te wachten en iedereen dringt voor. Net waren er hier gewoon zelfs mensen tegen elkaar auto's aan het aanrijden. Ja. Het is bizar. Maar mensen hebben weinig gedeeld zo te horen. Volgens Think You werd de sfeer bij de tankstations steeds grimmiger. En moesten er op sommige plekken beveiligers worden ingezet. Omdat het personeel van de tankstations dat niet meer veilig leek, stoppen ze nu met de actie.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 A8 Amsterdam richting Zaanstad verkloopt het zaandam 10 minuten. Dat komt door technische problemen met de spitstrook op de A7. Op de A9 Alkmaar richting Diemen, tussen Badhoeven en Amstelveen 10 minuten op onthoudt door een auto met pech. Op de ring van Amsterdam de A10 West tussen Afid Haarlem en de Koentunnel een kwartier op onthoudt. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 social surrounding the sun is downing and my heart's still beating for the sun so I'm picking and the clock keeps ticking, the clock keeps ticking The I'm sinking and scrolling and I'm hoping and wishing for the time to be missing The o'clock. There's no denying cause we don't get younger No beer got stronger and our box are sticking and the clock keeps ticking Alex Nieuwland En hij komt uit Harlingen, maar uh, hij brengt het uh, materiaal uit onder Newland. En dit uh, was uh, van het laatste album wat hij heeft uitgebracht, de geloof uh, Star Collection. Welkom in uur nummer 2. Uh, nou ja, uh, de band van vanavond heeft het in ieder geval wel voor gehaald. Maar we doen het kalm uh, aan. Uh, we gaan ze gewoon uh, alle kansen geven om ze straks uh, uh, voor te bereiden voor de live uh, sessie. Wil je dat uh, meemaken, dan kan dat. Want wij uh, zitten ook op YouTube. Dus moet je even naar Alternative FM uh, gaan op uh, YouTube. En dan uh, vind je het wel. Uh, daar uh, kun je de livestream kun je volgen. En uh, dan is er ook nog nieuws voor de mensen die dat uh, willen. En denken van, hey, uh, er is ook wat op tv. Dat noemen we Visual Radio met een heel mooi woord. Uh, dus op uh, kanaal 40. Van Ziggo is het te volgen. En het tv-kanaal van KPN. Ja, Daar zitten wij tegenwoordig ook op. 1367. En dan geldt het alleen dus voor de regio Zandvoort. En een beetje daarbuiten. Dus het is, nou, ik geloof zelfs dat we tot Castricum op die kabel ergens te vinden zijn. Dus wat dat gaat, gaat het helemaal goed komen. Um, dat uh, even zeggende. Dat uh, straks dus Mankers, Want dat is uh, de band van vanavond. Uh, die uh, gaat uh, straks uh, een aantal nummers uh, laten horen. Dus dat uh, zo dadelijk. Maar zover is het nog niet. Uh, wij hebben uh, ook nog uh, allerlei andere zaken. Want uh, straks om half negen. De bedoeling was dat we dat om half tien zouden doen. Met Paul Glandorf van Sammy Stereo. Uh, maar dat uh, hebben we eventjes uh, naar voren gehaald. Half negen dus straks uh, een gesprek met uh, Paul. Over de single Fireflies, Want die hebben ze uh, niet zo lang geleden nog uitgebracht. En dat is altijd leuk. Want dan komt het ergens uh, via Bandcamp. Komt er dan een melding uh, bij mij in die mailbox. Van ja, we hebben er weer wat uitgebracht. Uh, ja, dan moet je dus uh, opletten. Want uh, ja, uh, het is altijd fijn als je uh, nummers van Sammy stereo uh, kan laten horen. Uh, bovendien, die jongens die komen hier uit de buurt. Ik geloof uh, zelfs uit, uh, uit de Haarlemmeer. Uh, Nieuw-Verm die kant uit. Uh, dat, uh, dat is uh, volgens mij, uh, nou ja, regio Noord-Holland. Dus... Over Noord-Holland uh, gesproken. En dan zelfs uh, sterker nog. Want ze komt uh, hier uit dit dorp. Bovendien. 13 maart gaat zij een optreden doen. In ons eigen wapen van Zandvoort. In Zandvoort. Dat is dus uh, komende zaterdag. Nee, zondag moet ik zeggen. Uh, dan zal ze met uh, Julia de Groot. Zal ze daar uh, te zien zijn. Daar heb ik het over uh, Wendy Moore. Uh, meisje Moore uh, heeft, uh, is bezig. Snoden plannen om nieuw materiaal uit te brengen. Maar dit is nog...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 empty could you stop pulling me back in my heart beats at your touch but from you Maar voor jij ernaar kan vragen, staat de tafel vol haché. Ditjes, Ditjes, datjes, datjes, kantjes. Wat een complexe smaak, zeg ik. Een filmend mondgevoel, gevoel. Ach, zeg ik, hij is nog wat gesloten. Soms gaat door de jaren heen. De smaak pas echt goed open. Dus we proost op de rijpingstijd. We proost op de jazz. We proost op vergankelijkheid. De ziel van de. The time. En als je wat op de achtergrond hoort, dan is het Johannes die bezig is zijn gitaar te stemmen. Nee we gaan gewoon door. Doe alsof je thuis bent. Uh, want ja, we gaan ze straks natuurlijk horen. Mankers, uh, Selma en Johannes zitten hier al, uh, al een beetje warm te draaien... voor een aantal nummers die ze straks laten horen in Alternative FM. Uh, Milou, uh, Mignon en Juliette Schellekens. Uh, eigenlijk Milou en Juliette. Maar het uh, draait eigenlijk uh, min of meer om die um, dame, om uh, Milou. Uh, want zij is bezig met uh, nieuw materiaal aan het maken. En uh, ook dat uh, is het uh, verhaal wat je terug kunt vinden op onze website alderfm.nl. Want er staat een heel uh, verhaal over een op handen zijnde EP... die uh, Milou Mignon gaat uitbrengen. Onder de sterren heeft, uh, heet, dat, uh, heet de EP... En dat heeft alles te maken met uh, ja, de, de coronamaatregelen die uh, min of meer ten einde zijn. Dus ja, voor dat uh, uh, feestje kunnen we de vlag uitsteken. Maar uh, voor iets anders kunnen we de vlag maar beter binnenhangen. Want het blijft uh, natuurlijk uh, eventjes uh, gewoon ingehouden uh, het een en ander kunnen doen. Maar wel met de gedachte dat er in uh, 2500 kilometer verderop... Uh, de meeste uh, gruwelijke dingen aan, uh, aan de gang uh, zijn. Dus dat uh, uh, is wel even iets om bij stil te blijven staan. Goed, uh, Relapse uh, van uh, Wendy Moore. Dat uh, heeft alles uh, te maken dat uh, zij de komende zondag... in het Wapen van Zandvoort uh, gaat uh, spelen. Overigens uh, is dat niet het enige. Want er is ook een release uh, show uh, van Danny Ginnen aan de gang. Dat uh, vindt plaats in... Uh, het patronaat, uh, Now Is The Time heette uh, dat uh, album. Hij had het al een paar keer uit uh, moeten stellen... vanwege die aangescherpte maatregelen van, uh, de, van dat welbekende virus. Maar nu uh, alles een beetje overboord is... kan hij eindelijk dat uh, verhaal uh, uit uh, gaan uh, rollen. En dat uh, doen ze dus vanavond in het patronaat. Um, zei het al, dat album heet Now Is The Time. Maar een van de nummers die hij inmiddels al heeft uitgebracht van dat album... Is The End. En dat is de single waar hij het uh, nu mee doet. Danny Ginnens.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 teach you if you never ...en ze komen, ja, hoe kan het ook anders, uit we meer. Nou, ze hebben er zin in bij, uh, aan de overkant. Uh, mankers hoor je nog steeds op de achtergrond, maar dat heeft alles met de, de soundcheck uh, te maken. Uh, dus uh, we gaan straks uh, waarschijnlijk misschien nog voor negen uur beginnen, maar zover is het nog niet... We gaan uh, dadelijk uh, praten met uh, Paul Glandorf van Semi Stereo. Maar uh, Paul die heeft uh, weer eens uh, heel erg fijn gedaan. Die gooit weer in één keer een uh, nieuwe single even op uh, allerlei platformen van Semi Stereo. Laten we eerst nogmaals even teruggaan met dit nummer: Leap into Flames. Een beetje uh, stevig nummer. En uh, dat was Leap Into Flames. Um, de muziek uh, leeft dus in meer, Want uh, ja, er komen twee uh, jongens van Semistereo uit nieuw Venep. Um, daarvoor hoorde je trouwens Harlem leek Ik ben er nog iets uh, bij uh, vergeten erbij te zeggen. Die zit op uh, zaterdag in het uh, programma van... Willem de Waard, ja. En dat moet Johannes uh, alles zeggen. Ja, precies. Want die zit nu helemaal uh, te knikken, uh, Want uh, die uh, zitten daarin. En uh, die gaan dan wat uh, vertellen over hun muziek. Uh, terwijl uh, mankers bij mij zit, Dus dat, uh, dat is dan altijd wel weer grappig. Uh, maar goed. Uh, en een van de bespelers. Of in ieder geval iemand die ook in dat uh, programma van zwaardvis bij Willem de Waard is uh, geweest. Is Paul Glandor. Want dan hebben we weer een mooi bruggetje geslagen naar Sammy stereo Want uh, die... Hebben uh, een nieuwe single. En dat was ook de reden waar je meer leap into flames uh, hoort. En Paul hangt aan de telefoon. Goedenavond, Paul. Goedenavond. Ja, uh, want uh, het, uh, het is uh, nog niet eens een week uit, hè, dat, uh, dat nummer. Nee. Nee. Morgen, morgen een week. Morgen een week. Um, uh, hadden jullie weer uh, toch uh, wel behoefte om uh, weer, een, uh, weer een nieuw stuk op te nemen? Nou, heel eigenlijk is dit onze eerste nieuwe, uh, nieuwe muziek. Uh -huh. sinds, uh, sinds corona eigenlijk. We hebben afgelopen jaar uh, twee losse singles uitgebracht. Maar dat waren, uh, die, die lagen nog uit de tijd dat we The Flames en zo hebben gemaakt. Ja, ja. vorige album. Ja. En deze is echt helemaal gloedje, gloedje nu. Dus, uh, dus uh, het is een beetje vers van de pers. Ja, want uh, jullie uh, zijn ook een van de mensen die dat uh, toch regelmatig ook op de bandcamp zetten. Ja. En dan krijg ik altijd een mail van... Oh, er is weer iets uh, van Semisterio. stereo Daar ga ik altijd kijken. En, uh, ja. en ook uh, waren jullie ook zo fijn om mij over in te lichten van... hey, we hebben een nieuwe single. Dus vandaar. Uh, ja. Uh, maar goed, uh, dat, uh, dat impliceert... Uh, als ik jou uh, zo tussen de regels door beluister... Dat er dus meer aan gaat uh, zitten komen de komende tijd. Nou... Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Um, voordat we daarover verder uh, gaan praten, zit er ook, uh, uh, zitten er ook verschillen in. Want Leap Into Flames, uh, dat was uh, nogal een uh, redelijk stevig nummer. Uh, maar als ik uh, Fireflies hoor, dan is dat weer een gang minder. Uh, hebben jullie uh, weer een andere richting? Of kunnen we toch ook wel wat uh, verwachten, wat meer in die semi-stereo stijl? Nou, we zijn, um, tijdens de coronatijd uh, zijn we op een andere manier muziek gaan schrijven. Oh. Uh, Martijn en, en Frank die zijn uh, in plaats van met de gitaar op schoot. Mm. Zijn ze zijn met een keyboard op schoot gaan zitten. Oh. Um, en ja, dat resulteert in, in, in ieder geval in iets andere, andere nummers, maar ook een andere manier van, van maken. Ja. Dus de, uh, de, de, je zal ongetwijfeld nog gewoon gitaar horen. En ja. we hebben nog steeds een goede drummer en uh, ik mag nog steeds erbij zingen. Je, je hoort absoluut semi-stereo, ja. maar de weg naar een liedje toe, ja, die hebben, uh, sommige liedjes hebben echt een, een andere, andere feel. Dus je hoort echt wel die, die toetsen hierin nu uh, uh, veel meer een hoofdrol pakken dan ze ooit hebben gedaan. Ja, ja, ja, er zitten toch wel degelijk verschillen in. En ja. um, Dan nou ja, natuurlijk de maatregelen. Ik, ik hoorde ook al dat uh, straks ook de mondkapjes niet meer hoeven in het openbaar vervoer. Dat, uh, dat schijnt dan komende maand al uh, eraan te komen. Nou, voor uh, Zalen was dat al eigenlijk al min of meer een beetje het uh, geval. Um, uh, gaan jullie dat ook merken? Uh, of, of merken jullie dat al in, in, uh, in de aanvragen van... Nou, wij willen semi-stereo wel weer ergens in de zaal hebben staan. Merken jullie dat al? Nee, nee. dat komt eigenlijk ook omdat we zelf, omdat we. Uh, we hebben nu een nieuw nummer uit. En er komt over een tijdje komt er nog een nieuw nummer uit. Uh -huh. Maar we zijn eigenlijk nog druk met, bezig met, met het schrijven. Dus we zijn eigenlijk nog helemaal niet bezig met, uh, met optredens regelen. Uh -huh. Dat komt wel weer, maar. Uh, ja, heeft op dit moment niet onze focus. Uh, en dus gebeurt op dat vlak ook, ook weinig, moet ik zeggen. Oh. Maar je juicht het wel toe dat uh, we weer allemaal een beetje in een zaal kunnen staan, denk ik. Ja, dat is te gek. Dat heeft twee jaar lang uh, veel, op een veel te laag pitje gestaan. Ja. Ik, uh, ik mocht uh, vorige vrijdag eindelijk zelf eens naar een show. Dan had ik zelf corona, dus kon ik niet. Dus Martijn is op, op mijn kaartje heen gegaan. Maar, um, Zal je ja, altijd het... zien, hè? Zal je altijd zien. Dan, uh, ja, dan, dan nee, mag het weer dan, en dan... Uh... Ja, ik ben blij dat Martijn zonder mij ook een, een hele gave avond heeft gehad. Ja. Dus uh, het mag weer en dat is heerlijk, want daar hebben we op zitten snakken. Niet ja. alleen de mensen die muziek maken, maar ook de mensen die muziek gaaf vinden om naar te luisteren en naar te kijken. Ja, ja want uh, wat dat dan gaat, uh, ja, hebben, hebben jullie daar ook nog iets van gemerkt in de, in de tijd? Uh, dat uh, met zittende plaatsen, hè? mensen die moesten zitten en uh, dat jullie uh, zaten te spelen of wat dan ook, of hebben jullie dat? Nee, ja, nee? wij hebben eigenlijk de uh, afgelopen twee jaar niet, niet opgetreden. Oh. Um, we waren eigenlijk net klaar met, met de shows van Sebriski. Uh, en uh -huh. um, we hebben de eerste tik van Corona hebben we volop meegekregen. Um, en daarna zijn we weer gaan schrijven. En daar zijn we nu eigenlijk nog steeds aan het, uh, aan het doen. Ja. Dus we hebben wat dat betreft uh, geen last. ja We hebben één optreden, dat is twee jaar lang, is het voor zich uitgeschoven. En uiteindelijk is het uh, helemaal gecanceld. Omdat die gasten die dat festival organiseren ja. Um, ja, het, het, het, het, het niet meer zagen zitten. En dat snap ik. Ja. Wel jammer, want het was een ja. hele leuke show. Ja, uh, want, uh, ja, nogmaals, energiek zijn jullie natuurlijk. Dus het uh, ja. moet natuurlijk uh, ergens op een plek goed te horen zijn, denk ik. Ja, er, er is niks mooiers dan samen muziek maken. Behalve dan samen muziek maken voor een volle zaal... waarvan de mensen denken, hé, hey, dit is vet. Ja. Ah, daar, daar komt niks bij in de buurt. Ja, uh, dan die single Fireflies. Ja. Uh, heeft die nog een uh, bepaalde strekking... Ja, <laughs> zo, pardon. Ik zo, um, dat was nog ja, een uh, kuchje uit uh, de, de Omicron tijd denk ja. ik. Ja, uit mijn eigen coronatijd. <laughs> de vijflaars, die gaat over dat je... Uh, eigenlijk zelfstandig uh, je, je eigen uh, dingen voor elkaar moet krijgen. Er zijn altijd mensen die je willen uh, helpen en sommigen daarvan proberen het goed en sommigen hebben een dubbele agenda. Ja. Maar als je het zelf doet dan ben je zelf verantwoordelijk uh, voor hoe het gaat en ja. dan heb je no safety net en dan kan je gaan. En daar is waar in het kort van Fireflies uh, over gaat. Nou, dan uh, zullen we hem maar uh, laten horen. Hier is uh, Sam Mysterio met Fireflies. It's been harder on me than I think you know Try to change the direction of my mind I've been struggling to get this far behind One yeah. yeah. semi-stereo met uh, het nummer uh, Fireflies. En inmiddels aangeschoven Selma en Johannes. Zeg ik het goed zo? Ja, maar het mag zonder de nus. nus. Dan is het Johan. Gewoon Johan. Oké, okay, dan uh, hebben we dat uh, bij deze dus ook uh, gedaan. <laughs> um, uh, Mankers, uh, hoe, uh, hoe is die naam? Want dat is, uh, vind ik ook... Uh... Ja, uh, Mankers komt van... De, de, ja, we hebben het eigenlijk gestolen van de schilder Jan Mankers. Jan Mankers? Ja. Aha. En, uh, Gestolen nog wel, je, nou, ja, was we ze, je daar is hij hier? de naam nog... eigenlijk gewoon uh, eigenlijk geëerd. <laughs> oh, vinden wij die. zelf. wel. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar het uh, ja, uh, ja. komt eigenlijk omdat we de schilder Jan Mankes ongeveer tegelijk, tegelijkertijd ontdekten. toen we een, een bandnaam aan het zoeken waren. Ja, ja, ja. Dat liep heel mooi synchroon. Ja, ja, ja, dus dat, dat, daar komt het vandaan. Ja. Ja. Ja. Zijn jullie zelf ook nog een beetje artistiek aangelegd? Dat, uh, of ja, ja in de muziek wel maar ik bedoel dat buiten want dan nou ja, ja, het, het, ja. Selma is uh, ook ja wel gewoon beeldend uh, beeldend uh, erg bezig ja. doet ook zo'n beetje al ons uh, beeldend werk mm. uh, visueel al, al het visuele ook onze video's ja. uh, um, de ideeën die bedenken we samen maar echt de uitvoering en uh, tekeningen maken dat soort dingen dat ligt allemaal in Selmas handen ja. en daarnaast ben ik ook uh, uh, wel ja, met enige regelmaat actief met uh, stiften en verf en ja. uh, lekker expressief. Uh, dan komen we nog even bij jou uit, uh, Johan. Want ja. jij bent een van de oprichters van een zaterdagmiddagprogramma... wat ik uh, beluister uh, elke week. Dus die Willem de Waard, die, die, komt, die uh, hij bijna fietstechter... Hij komt overal, overal. Hij <lacht> komt, overal uh, komt hij er weer in terug. Maar jij was een van die grondleggers geloof ik van dat, ja, dat programma. Klopt. Ja, dat klopt. Samen met Willem en uh, mijn vader... Oh, jouw ja, vader. Ja, ja, die deed de techniek. Aha. En Willem en ja. ik deden de presentatie. Ja. Uh, een beetje eigenwijs programma heb ik altijd. Uh, een <laughs> beetje dat Duw. klopt. Ja, ja. ja uh -huh. dat heeft hij ook goed uh, door weten te zeggen. <laughs> dus, uh, <laughs> ja. ja, hij zit ook uh, te luisteren. Dus, uh, dus ah. ik, weet, ik weet dat ja, hij zit te wil luisteren. Willem. <laughs> uh, maar um, dat, dat, is, uh, dat is het radio uh, kantje. Uh, ja. ja. Uh, uh, maar de muziek heb je altijd uh, gedaan? Of? Ja, eigenlijk wel. Uh, uh -huh. Van klein kind af of aan uh, van alles ja. gedaan. Ja. Yeah. Hoe zit het met jou, Selma? Ja, ik ook altijd ja? al eigenlijk. Ja. Ja. Hoe is dat bij jou uh, ontstaan? Bij mij is het ontstaan door gewoon ouders die zeiden... en nu ga je een uh, muziekinstrument leren. Oh, ja. <laughs> wat ik niet erg vond. Ja. En uh, op een gegeven moment zei ik... nu wil ik een ander instrument leren. En nu wil ik weer een ander instrument leren. Ja, ja, ja. Dus je bent eigenlijk een beetje een multi-instrument. Uh, multi ik, ik heb wel aardig wat uh, instrumenten in mijn hand gehad. Ja? En af en toe wissel ik ook wel. Maar ik ben wel behoorlijk bij de gitaar nu blijven hangen. Oké. Okay. Ja. Nou, dat was even de korte introductie ja. van uh, Mankers. We gaan ze straks horen, maar eerst nog even een stuk uh, muziek. En dat is van Eva Lima en met het schaamrood op de kaken. Want ik had het vorige week al aangekondigd, maar ik had hem toen niet gedraaid. Nu wel. Hier is Eva Lima met Bulletproof. I have to be pretty.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 Soms uh, van die dingen die komen dan niet meteen in onze mailbak... maar die komen dan bij de omroep uh, terecht. Dat is niet erg natuurlijk. Als wij er op een gegeven moment al wel in gekend worden. Hier is Eva Lima met Bulletproof. Bij deze dus uh, gedraaid. Want vorige week stond hij wel in de aankondiging. En dan ben ik weer zo'n verstrooide professor die dat dan weer vergeet. We gaan uh, kijken naar de andere kant. Want daar zitten ze klaar. Selma en Johan van uh, Mankers. En ik uh, zou zeggen... Laat maar horen wat, uh, wat het eerste nummer is uh, wat jullie gaan spelen. The Blood Runs. Ah, Oké. Okay. Tweede nummer, en uh... dat is helemaal nieuw. Dat is helemaal nieuw uh, Tea The Grinder. Oké. Okay. By a man with blood on their hands. The rivers turn red, the bluest of sad. The sheet covers all dogs driven mad. The barking muffled away. Fear must not be displayed. Splinters rain in my eyes. Clouds of Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dat waren ze dus. De kop is eraf bij Mankers, want we gaan ze straks natuurlijk nog terug horen in het tweede uur. Want we hebben nog een uurtje nummer twee. En dan hebben we nog ook tijd om daar nog even een vingerwijzing te maken naar de nieuwe single van Darker. Want er komt een nieuwe Darker morgen uit. We hebben nog even de oude single, maar voor morgen is daar dus een nieuwe... En we hebben ook een regelrecht uh, hagelnieuw werk van de anesthetics. Ik krijg het zwart uh, mijn uh, mond niet uit. De anesthetic. Uh, dat, uh, dat zijn anesthesisten. Hè. Dat, dat zijn mensen die uh, bijvoorbeeld bij een operatiekamer een andere weg maken. Dus als jij uh, binnenkomt en je moet geopereerd worden... dan uh, komt er een uh, anesthesist. En die prikt je dus even van deze wereld. Want anders dan maak je het allemaal mee. Dus dat is de betekenis uh, van het woord. TV Celebrity heet dat uh, nummer. Uh, maar we hebben ook nog iets wat we al een um, aantal weken al laten horen. Dat is uh, de single van Elena May. En uh, die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. En dat is deze Uncomfortably New... What does it mean when you don't fit in? What do you mean when something's all muse? And why do I keep staring at the ground and hope they'll swallow me?